Bij offshore bedrijf Herema verdwijnen waarschijnlijk 350 banen. Het, besluit, het bedrijf sluit niet uit dat daarbij gedwongen ontslagen vallen. Herema heeft naar eigen zeggen te lijden... onder de lagere investeringen in de olieindustrie. Israël heeft de deportatie van tienduizenden... Afrikaanse vluchtelingen opgeschort. Er zou maanden gewerkt zijn aan plannen om de vluchtelingen uit te zetten... maar alles is nu stilgezet. Een aantal vluchtelingenorganisaties... had een zaak aangespannen bij het Hoge Rechtshof waarop de regering de hoogste rechter liet weten... dat deportatie naar een derde land niet aan de orde is. De migranten kunnen hun verblijfspapieren... voorlopig iedere 60 dagen opnieuw verlengen... zoals dat tot nu toe ook het geval is. Inwoners van Palma de Mallorca mogen deze zomer... hun appartementen niet meer verhuren aan toeristen. In de hoofdstad van Mallorca zijn de afgelopen tijd... steeds meer appartementen te huur gezet. Daardoor zijn de huurprijzen gestegen... en zijn er minder woningen beschikbaar voor Spanjaarden zelf... Spanje overweegt het massatoerisme in meer plaatsen te bestrijden, zoals in Madrid en Barcelona. Nou, Amsterdam moet mogelijk tientallen miljoenen euro's aan onderhoud van bruggen en kademuren uitgeven. Gebeurt dat niet, dan kunnen de meer dan 100 jaar oude kades instorten en de brug onbruikbaar worden. Het herstel zal jaren duren en alleen al aan het onderzoek naar de technische staat verwacht Amsterdam bijna 20 miljoen euro per jaar kwijt te zijn. En in een spectaculaire halve finale van de Champions League... heeft Liverpool met 5-2 gewonnen van AS Roma. Voor rust scoorde Egyptenaar Salah twee keer. Na rust liep Liverpool uit naar 5-0. In het laatste kwartier kwamen de Romeinen terug tot 5-2... waardoor de return in Rome op 2 mei nog spannend kan worden. Het weer, veel bewolking en vooral de noordelijke helft van het land... zijn nu en al regen. Vannacht trekt de regen naar het zuidoosten...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Nou, het hoge woord moet er dan maar uit. Ja, ik heb thuis ooit een geheime memo naast de voordeur geplakt. Het was een geel velletje van het merk Post-it... met zo'n plakrandje aan de achterzijde. En nu wilt natuurlijk ook weten wat erop stond. Ik was het eerlijk gezegd totaal vergeten, maar nu opeens weet ik het weer... Gas uit, licht uit, sleutels mee, deur op slot... Goedenavond, welkom bij het Oog. De Joodse Raad heeft in Duitsland gewaarschuwd voor het dragen van keppeltjes. In deze uitzending hoort u het verhaal van een rabbijn die in Berlijn en Amsterdam woont en werkt. In onze serie Koningshuizen beschouwt Kisia Hekster vandaag het Zweedse Koningshuis. En vanuit Den Haag vertelt Wilma Borgman over uitgelekte memo's en de dividendbelasting. En de zus van de vorig jaar overleden burgemeester Eberhard van der Laan komt praten over het boek dat hun moeder schreef over de Tweede Wereldoorlog. Nu eerst het nieuwsoverzicht van... Zal ik naar eer en geweten, Dinsdag is ik 24 niet. april. Dat heb ik naar eer en geweten gezegd. Maar dat is het antwoord wat ik naar eer en geweten geef. Premier Rutte haalt het steeds weer, ook in andere bewoordingen. Hij spreekt de waarheid. Maar dat is nou precies wat de oppositie in de Tweede Kamer betwijfelt. Dank u wel, voorzitter. Het is helder dat deze premier iedere geloofwaardigheid heeft verloren. Dus mijn vraag is ter voorbereiding voor morgen. Vindt de premier liegen nog steeds geen politieke doodzonde? Mijn oproep? Aan de premier, speel open kaart en aan de coalitiepartijen, wees eerlijk. Ja, dit gaat natuurlijk over de dividendmemo's die net openbaar zijn gemaakt. Bij een ander onderwerp moest de premier ook in de verdediging. Het Koninklijk Huis kost veel meer dan het kabinet zegt. Geen 60 miljoen, maar eerder 350 miljoen. Dat zegt het Republikeins Genootschap. Als Rutte hiermee wordt geconfronteerd, blijkt die tekst vast. Ja, ik heb niet de berekeningen gezien. Ik kan alleen zeggen, wij doen er ingeweten, maar geweten. dienen wij een begroting in. Het kabinet wil de gevaarlijke N-wegen aanpakken. Daar wordt 50 miljoen voor uitgetrokken. Vader en zoon keizer in Stadkanaal hebben een bergingsbedrijf. En zij weten wel wat er met dat geld moet gebeuren. Ik zit al meer dan 50 jaar in de bergingsvak. En ik heb in mijn leven heb ik denk ik meer dan 150 dodelijke ongevallen meegemaakt met ja. bomen. Ja, en de keizertjes die hebben al veel ellende gezien. Van de auto blijft vaak maar weinig over. Ze liggen soms nog midden. Of ze vouwen compleet om de boom heen. Het is zeer ernstig. En die ervaring leidt tot deze conclusie. Ik ben geen vijand van bomen, maar bomen die horen niet langs een weg. <laughs> Mooi. Verpleeghuis Humanitas in Rotterdam heeft de primeur, een tattoo shop. Er blijkt vraag naar. Ik wil eigenlijk een, een takje met een uh, blaadjes en dan wat lieverbeestjes erop. Kan dat uh, met dit symbool. Het is een oomteken. Dat is een heilig teken voor het uh, hindoeïsme en boeddhisme. Mm -hmm. Nou, de tatoeëerder heeft wel een idee wat de bewoners willen. Wat ik hier heel veel ga verwachten zijn symbolen van overleden. Maar? Wat ik ook verwacht, en dat is dan de serieuzere kant van, uh, van het verhaal... dat zijn de niet-reanimeren tatoeers. Oké, okay, maar toch vooral overleden dierbaren. Ja, ik ben mijn vader verloren, mijn zusje, maar ook mezelf en mijn man. En daar wil ik dan wat, uh, ja, dat heeft voor mij best wel een diepe betekenis. Dat ik het ook bij me wil dragen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Zo, hij is klaar. Hij zit erop. Nou, dat kwam uit Rotterdam, dat lijkt mij duidelijk. We gaan kijken wat er in de krant van morgen staat. Freddy van Tijn zocht het uit. De pogingen van het kabinet om meer vaste banen te scheppen... door flexwerk duurder te maken zijn tot mislukken gedoemd... zegt Topman van de Broek van uitzendconcern Randstad. Het FD citeert hem. Wij doen al jaren onderzoek naar de arbeidsmarkt. Het is jammer dat ze ons niets hebben gevraagd. Bouwbedrijven zijn afhankelijker geworden van buitenlandse vakmensen. Detacheringsbureaus en bemiddelaars in de bouw halen massaal metselaars, timmerlieden en installateurs uit Oost- en Zuid-Europa. In Nederland zijn ze er gewoon niet, zegt Oranje Groep in het FD. Oranje Groep heeft naar eigen zeggen 2000 vakmensen in dienst. De nieuwe instroom is voor 90% van buiten Nederland. Ook bij Randstad is het aantal buitenlandse bouwkrachten de afgelopen tijd toegenomen. De Telegraaf schrijft over de dood van het Nederlands model Ivana Smit in Maleisië. Volgens de krant heeft de Nederlandse overheid daar al sinds februari gedetailleerde onderzoeksinformatie over. De advocaat van de familie heeft daar al zeker tien keer om gevraagd, maar krijgt de informatie niet. De Maleisische politie heeft er wel toestemming voor gegeven. Dat bevestigt ook het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Telegraaf. Een pro-Russische krant, die de afgelopen weken gratis... in Nederland werd verspreid, is financieel mogelijk gemaakt... door een Brabantse bioboer. Deze Hugo Jansen plaatste ook al billboards langs de A4... met steunbetuigingen aan Poetin... Op internet schrijft de man anoniem antisemitische teksten... over Joodse politici in de VS. Die zouden uit zijn op wereldwijde dominantie. NRC heeft de rol van de man ontdekt. Hij beschuldigt de Joodse neoconservatieven ervan... dat ze onder meer verantwoordelijk zijn voor 9-11. Het Rusland van Poetin kan volgens deze Nederlandse boer voorkomen... dat een Joodse elite definitief haar wereldheerschappij vestigt. Naar aanleiding van de oproep van minister Grapperhaus... om te stoppen met snuiven schrijft het Algemeen Dagblad... over een stadje in Colombia waar het allemaal begint... Het verbouwen van coke is daar dé manier om te ontsnappen aan de allererste armoede. Een wiskundeleraar zegt, soms beginnen kinderen van acht al te verkopen. Het begint met henneplanten. De verkoop van marihuana is een manier om wat geld te verdienen. Maar als ze tieners zijn, zijn ze gewend aan het geld. Ze willen alleen maar meer. De weg terug is dan moeilijk. En de weg naar de drugsbazen, naar de kook, des te makkelijker. Een stadje in Polen heeft eindelijk een rechtstreeks verbinding... met Jezus Christus. Althans, zo beschrijft de volkskant het. In Swiebodzin staat sinds 2010 een Christusbeeld van 33 meter hoog. En journalisten van een Poolse tabloid hebben ontdekt... dat er nu zendmasten op zijn gezet. Volgens een internetprovider is dat een idee... van de lokale parochiepriester. Of de kerk er geld aan verdient, wilde die provider niet zeggen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Losjes zong hij. Eric Clapton, Promises uit 1978. De politieke redacties in Den Haag... werd vanavond in grote spanning gewacht of ze er al zouden zijn. Nou, ze zijn er, hoor. De memo's over de afschaffing van de dividendbelasting. Wilma Borgman in Den Haag. Ze zijn er en wat staat erin? Nou, Wilfried, ik heb hier voor me liggen een hele stapel spannende stukken... die ik nog niet helemaal tot in detail heb kunnen uitpluizen... maar wel in grote lijnen heb doorgeploegd. En dit is het beeld dat daaruit oprijst. Uh, Rutte schrijft nu officieel aan de Kamer dat het idee uh, afkomstig is... uit een stuk van Erik Wiebes. Inderdaad geen officieel memo, maar wel een partijstuk. En dat partijstuk, zegt Rutte, moest de basis zijn... voor een tekst in het regeerakkoord. Uh, Wiebes was toen staatssecretaris op het ministerie van Financiën. Uh, opvallend is dat uit uh, een aantal notities blijkt... dat de ambtenaren van dat ministerie van Financiën... stevige teksten schrijven tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Het speelt geen rol bij het vestigingsklimaat, zeggen ze. Je schiet met een kanon op een mug. Je spekt de buitenlandse staatskas op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Ze zagen er dus niks in op financiën. Maar bij economische zaken waren ze juist enthousiast. Daar zat toen minister Kamp, ook van de VVD zijn ambtenaren gebruikten juist al die argumenten... die je tot nu toe steeds van Rutte hoort, uh, die laatste maanden... dat het juist wel heel verstandig is om die belasting af te schaffen... en daar uh, elk jaar 1,4 miljard euro voor in te leveren. Ja, maar maakt het nu vanavond in deze situatie... eigenlijk nog uit wat erin staat in die memo's? Nou ja, de oppositie hoopt natuurlijk dat deze stukken aantonen... dat de maatregel niet effectief is. Nou ja, er staan inderdaad zinnen in die dat zeggen... maar het omgekeerde, sta omgekeerde staat er ook in. Dus ook uh, voorstanders van de maatregel kunnen hun gelijk eruit halen. En in die zin uh, is deze openbaarmaking niet uh, per se het einde van dat plan... om die belasting af te schaffen. Maar het is wel een probleem voor de premier... die uh, ook vanmiddag in de Tweede Kamer nog volhield... dat hij pas vrijdag in de krant las dat die memo's er waren. Nou, vanmiddag bij de de Oppositie geloofden ze daar al niks van. En uh, met deze stapel stukken op zijn bureau wordt dat niet makkelijker. Nee, en wat verwacht je van het debat van morgen dan? Nou, dat wordt de politiek gezien toch wel een heel naar debat voor Rutte. En vanmiddag zei hij nog: Ik heb geen herinnering aan andere stukken over de dividendbelasting. dan de stukken die in het officiële dossier zaten. Nou, dan moet hij een heel slecht geheugen hebben. Want één ding staat vast: Die stukken waren er wel degelijk. Nee. Sterker nog, hij schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. in de begeleidende brief dat hij die stukken zelf heeft gebruikt in gesprekken met de onderhandelaars. Dus de onderhandelaars Segers, Pechtot en Buma... wisten ook dat er stukken waren over die afschaffing van de dividendbelasting. Nou, Hoe dat met elkaar te rijmen valt, dat moet Rutte morgen uitleggen. De oppositie bij SP en PvdA is zeer kritisch. Luister maar om te beginnen naar Lilian Marijnissen van de SP. Het eerste wat ik dacht is, ik snap wel dat Rutte deze papieren liever onder de pet houdt. Want uh, wat we vermoeden, ja, dat blijkt uit deze stukken. Dit kabinet zit er toch vooral voor het grootkapitaal en uh, niet voor de gewone mensen. Maar het is wel schokkend eigenlijk. Alle adviezen zijn, doe het niet. Doe het niet, kabinet. En dat dan toch stommetje wordt gespeeld. Bewust de Kamer niet wordt geïnformeerd. De Nederlandse bevolking niet wordt uh, geïnformeerd. Uh, dat is zeer ernstig. En minister Wiebes heeft er zelf om gevraagd. Dus we gaan een heel zwaar debat uh, gaan ze tegemoet morgen. Ja. Henk Nijboer van de PvdA. Ze gaan een heel zwaar debat tegemoet morgen. Ze, dat is premier Rutte. En dat is ook uh, Erik Wiebers, de uh, minister van EZ. Want die hield tot nu toe toch heel hard vol dat hij helemaal van niks wist. Nu blijkt. Niet alleen dat hij heel veel wist, maar dat het idee zelfs bij hem vandaan kwam. Dus Rutte en Wiebers hebben morgen een boel uit te leggen in de Kamer. Dat denk ik ook. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Ik spreek verder over de hele zaak met Jan van der Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit. Van Amsterdam. Hij heeft uh, memo's via de WOB-procedure openbaar uh, gekregen. Goedenavond, uh, meneer van der Streek. Ja, uh, ik zag u een uur geleden in Niels Uur, met het zweet op het voorhoofd. Toen had u de memo's net een minuut binnen. en moest er wat over zeggen. Zo, zo werkt televisie. En, en u zat er toch maar weer mooi. Uh, maar we zijn een uur verder. Wilma Borgman zei. Ik, ik heb het een en ander nog niet helemaal uit kunnen lezen. Wel veel. Hoe is het met u? Bent u een beetje opgeschoten? Ja, ik heb er doorheen gekeken. Maar ik heb ook nog niet. Uh... Uh, ja, naar elke zin zeg maar, kunnen kijken. Nee. Dus uh, ik ben er globaal ook doorheen gegaan. Maar wat is uw gevoel er nu over? Want u bent een uur verder. U heeft iets beter kunnen kijken dan een uur geleden. Nou ja, eigenlijk is het nog steeds mijn eerste indruk. Uh, mijn eerste indruk is dat alle beleidsafwegingen uh, een rol hebben gespeeld. Dus uh, er is steeds uh, gezegd uh, door de regering nu uh, dat dit voorstel is ingegeven door, uh, voor, om het investeringsklimaat een in, uh, in, in impuls te geven. Maar mm -hmm. de discussie is veel breder. Je hebt pros en contra's. En die zie je terug in de stukken. Dus als wetenschapper ben ik er heel blij mee dat er een gedegen ambtelijke voorbereiding is geweest. Want normaal, als je een ingrijpende belastingherziening doet, je, ja. je gaat een nieuwe belasting introduceren of afschaffen... Het gaat meestal over twee kabinetsperiodes. Eerst krijg je ambtelijke voorbereiding. En dan krijg je verkiezingen. En dan kunnen keuzes gemaakt worden. En dan komt het in, een in een regeerakkoord. Ja. Eigenlijk is die fase hier die Zo is overgeslagen. overgeslagen. Ja. Ja, ja. Maar, maar, maar Wilman Borgman maakte het ook duidelijk. U zegt toen ook weer. Eigenlijk zijn de pro- en contra's wel degelijk op tafel gelegd. toch daar? Dat klopt. Dus men heeft niet roepzicheloos deze beslissing genomen. En ik zou zeggen dat doet deugd. Er was toch onrust eigenlijk ontstaan mm -hmm. dat dit met één pennenstreek... Uh, even een streep door de dividendbelasting was. Ja, maar zegt u nu dat, er, dat, dat die politieke gevoeligheid die er ligt in de Haag, dat die er eigenlijk helemaal niet hoeft te liggen? Nou, uh, ik ben geen politicus, dus dit is aan de politiek. Maar hier staan wel. Ja, ik begrijp dat als je iets beslist, dat is het heel vervelend om aan de mensen die tegen zijn om daar uh, het vuur voor te geven. Mm -hmm. hè? Dus, uh, ja. en dat gebeurt natuurlijk in die stukken. Maar ja, je hebt dan kijk. Uh, bij elke belastingmaatregel moet je keuzes maken. En zijn er winners en verliezers. En dat is een politieke afweging. En die kan nu gemaakt worden. Ja. Uh, uh, ik zou zeggen, nu kunnen alle stakeholders aan het debat... Uh, bedrijven, NGO's, politici eigenlijk ook onderzoeksjournalisten, die kunnen nou gaan schrijven... hoe het zit met de dividendbelasting. En dan hebben we een maatschappelijk debat erover. En, ja. dat, en dat was eigenlijk eerst onmogelijk. Dat was eigenlijk heel onbevredigend. ja Maar goed, die memo's zijn dus openbaar. U heeft ze voor een deel gelezen, begrijpt u dan ook... hoe Rutte en zijn onderhandelingspartners tijdens de formatie tot hun afweging zijn gekomen. Kunt u dat eruit aflezen? Nee, dat, ja, daarvoor moet ik dus uh, onderzoek verrichten... en die dingen heel nauwgezet gaan lezen. Mm -hmm. En daar ben ik nog niet toe in staat geweest. Maar dat vind ik inderdaad een hele interessante vraag. Waar is precies de afweging uh, gemaakt? Ja, maar kunt u niks over zeggen? Nee, want het heeft ook te maken met compensatie. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat nu in de stukken staat... dat als je de dividendbelasting afschaft... dat dan in principe... Uh, de inwoners van Nederland meer belasting moeten gaan betalen. Ja. Maar ja. je kan ook iets voor die mensen doen. Ja, je uh, zou kunnen zeggen... dat de Nederlandse schatkist er beter van gevuld is. Door de dividendbelasting ja? af te schaffen... Denkt u niet? Nee? Nou, dat heeft te maken met gedragseffecten. En hoe bedoelt u? Nou, als je de dividendbelasting afschaft... Ja. dan hoop je... Uh, dan kost dat de schatkist in principe geld... Ja. Maar de kost gaat voor de baat uit. Dus het zou zo kunnen zijn dat het investeringsklimaat een enorme impuls krijgt. Waardoor mm -hmm. de economie groeit en ja. de overige belastingopbrengsten stijgen. Maar dat mag je nooit meenemen in Den Haag bij budgettaire berekeningen. Dat zijn gedragseffecten, die kun je niet voorspellen. Nee, nee. Nou, u, u, u klinkt goed zakelijk en zo hoort het ook. Mo morgen debatteert de Kamer met, uh, met Rutte. Gaat u daar zelf uh, geboeid naar zitten kijken en waar gaat u dan op letten? Eh. Uh... Ja, dat is. Nee, ik ben niet van plan om uh, naar Den Haag af te reizen. Je ik gaat zal uiteindelijk die memo's eens goed doorlezen. Ja, <laughs> ik ga natuurlijk wel het debat volgen. Uh, ja, dat is vooral nu heel erg politiek. Ja. En dat is eigenlijk precies uh, wat ik wilde initiëren, maar waar ik zelf niet aan mee wilde doen. Nee. Ik wilde het wel mogelijk maken. Oké, okay, maar u heeft geïnitieerd. Nu komt een politiek debat, maar u doet nu al een stapje naar achteren. U zou ook kunnen zeggen, ik ga me er nadrukkelijker mee bemoeien. Nee, ik, ik, zeker. Ik ga een analyse maken. En ja. ik ga ook die afweging maken. Uh, want ik zie ook een aantal pijnpunten... die de afschaffing van de dividendbelasting met zich gaat brengen. En bij wel, bij welke dingen dan? Nou, Eigenlijk was mijn grootste zorg dat als je de dividendbelasting afschaft... Dat je dan uh, bij de verkeerde landen in Europa komt te staan. Uh, bij Cyprus en Malta en Hongarije. Dat zijn eigenlijk uh, het rijtje landen uh, waar we niet genoemd willen worden. Als het gaat om fiscaal beleid. Mm -hmm. uh, en daar komen we wel bij. En we zijn al een doorsluisland. Heb je het niet eens een keer gezegd dat wij de pinautomaat van Europa dreigen te worden? Exact. Ja. Dat is precies mijn, mijn, mijn bezwaar. Ja. Daar, daar heb ik op ge. Uh, gehamerd in mijn publicaties, dat dat gevaar dreigt. Ja. Uh, en dat gevaar wordt onderkend in de ambtelijke stukken. En dat doet mij deugd. Dus daar moeten we ook uh, iets voor regelen... dat dat effect niet gaat optreden. Ja, U bent hoogleraar belastingrecht... maar u sch schurkt zich toch een klein beetje tegen de politiek aan. Klopt dat? Nou, uh, ik zou zeggen... belastingrecht is altijd een combinatie van economie en recht... Uh, en, en, en dat is een politieke afweging. Tuurlijk, uh, belastingrecht is politiek. Maar ik heb geen politieke agenda als u daarop doet. Nee, nee daar doe ik niet op. Nee, maar het valt mij op dat u er toch wel in geïnteresseerd bent. En u, en u zit er nu dichtbij. Uh, heeft u ook bepaalde partijen waar u dan liever mee praat dan met andere partijen? Nee, nee, nee. Uh, ik sluit geen enkele partij uit... Belastingrecht is het resultaat van een maatschappelijk besluitvormingsproces. En ik vind dat besluitvormingsproces eh, razend boeiend. Uh, uh, dus dat is ook een van de redenen waarom ik beschikbaar ben... Uh, voor politici, voor mijn mening. Ja, u, u, heeft, u, u zegt, ik ben nog niet genoeg op de hoogte van die memo's... om er alles over te kunnen zeggen. Maar schat u, in wanneer u klaar bent met de hele analyse van deze zaak... wanneer bent u daarmee klaar? Uh, nou, we gaan een congres organiseren aan de Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we daar mensen over laten praten. Vanuit verschillende perspectieven. Vanuit verschillende vakgebieden, vanuit econ en ook vanuit de economie. Uh, ja, en, ja, ik zou zeggen, dat neemt altijd een zekere periode in beslag. Dat, de slag, dat maar... vind ik nou niet bepaald doortastend alsof we binnen een weekje verder zijn. Nee, dat zo klopt, zo. Maar, Nee, goed. Maar ik, uh, kijk, uh, een wetenschappelijke publicatie... gaat natuurlijk altijd gepaard met voetnoten. En uh, ja, dat duurt altijd een zekere ja. tijd. En uh, voordat je iets gepubliceerd hebt, dan wordt het tegengelezen. Meneer Van der Streek, ik ben een veel te haastige journalist. Ik, ik dank u wel voor uw komst. Prima, dank.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 elite. En je zou denken dat een Italiaan is, zo'n zo Italo-Amerikaan euh, zoals Sam Butera dat was maar dat is niet zo, want dit, Nutini is een schot. Een op opmerkelijk advies van de Centrale Joodse Raad in Duitsland. Draag op straat geen keppeltje meer. Aanleiding voor dat advies is een incident precies een week geleden... toen een Israëlische student met een keppeltje op werd aangevallen op straat in Berlijn. Ik praat hierover met rabbijn Edward van Volen. Hij woont en werkt in de Duitse hoofdstad. Goedenavond, meneer van Volen. Goedenavond. Ja, uh, Dit incident uh, heeft u uh, vanzelf ook meegekregen, neem ik aan, van een week geleden. Wordt het steeds erger voor Joden om een keppeltje te dragen? Het wordt steeds erger. Inderdaad. En niet alleen in, in Berlijn, maar ook in andere grote steden. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Ik had het nooit verwacht uh, dat uh, dit nog zou gebeuren. In Duitsland is toch een land waar een uh, heleboel gebeurt aan uh, de herinnering over de Shoah. Er uh, zijn ontzettend veel schoolprojecten. Er zijn ontzettend veel dingen aan de gang. Uh, de politici uh, die zat echt zeggen van. Nou, op geen enkele manier dulden wij antisemitisme. En dan merk je toch. Uh, dat dit uh, fenomeen aanwezig is. De ironie van het incident was natuurlijk ook dat het een... Uh een, een, een Arabische Israëli was... Ja, die, kwam uit Syrië, uh, dit, geloof ik, hè? Ja, dit, nou, nou, nou, een Arabische Israëli was het... die het slachtoffer is geworden... en degene die hem aangevallen heeft... is uh, helaas uh, een vluchteling. Uh, het, maar het had net zo goed uh, iemand uit, uh, uit, uit extreemrechtse kringen uh, kunnen zijn. Ja, u, u, u, blijft, u blijft beschaafd... maar er zijn toch een is toch een aantal onderzoekers geweest... die zegt dat het toch echt te wijd is aan het feit... dat er veel Arabische asielzoekers naar Duitsland zijn gekomen. Wat vindt u daarvan? Dat is... Een van de redenen, dat kan zeker niet ontkend worden, maar ook binnen Duitsland is het antisemitisme uh, nog steeds aanwezig en is ook groeiend in uh, rechtse kringen, uh, met name, maar niet alleen daar. Dus uh, het lijkt erop, dat heeft ook een van de politici gezegd, dat alsof uh, in Duitsland antisemitisme weer salonveeg is geworden. En dat is een uitermate, uh, ja, dat is uitermate zorgwekkend. Ja, maar als je zegt salonveeg... dan denk ik dat zou dan eigenlijk moeten betekenen dat de politiek veel dwingender optreedt. Als je er toelaat. De politiek uh, is heel duidelijk in zijn veroordelingen. De politiek is er ook heel duidelijk in dat uh, ook onlangs... Uh, een dag of tien geleden dat uh, de bondsregering iemand heeft benoemd... die uh, speciaal als taak heeft om antisemitisme... namens de regering uh, uh, nationaal uh, te bestrijden. Dus het is heel hoog in de regeringskring, en heel hoog in het, in het parlement. Uh, alle partijen op een enkele uitzondering van de AFD... Na zijn het uh, daarmee eens uh, dat dat gebeurt uh -huh. want het is uh, uh, het is afschuwelijk ja. draagt u een keppeltje als u als uh, rabijn zal ik maar zeggen aan het werk gaat als u als u in berlijn over straat gaat als ik in berlijn over straat ga draag ik meestal geen keppel uit de simpele reden dat ik het gewoon niet durf, dat ik er geen zin in heb om uh, martelaar, om slachtoffer te worden. Uh, ik wil mijn taak uitvoeren als rabbijn. Ik uh, ben docent voor uh, rabbijnenstudenten en ik uh, loop uh, rustig met een petje of met een uh, baseballcap of uh, ook zonder baseballcap. Maar zit daar uh, onder en zit daaronder dan stiekem het keppeltje? En daaronder zit niet het keppeltje. Want dat zou ik dan dat nou wel doen als ik u was? Ja, maar dat uh, vind ik ook niet nodig. En uh, ik heb mijn keppeltje gewoon altijd bij me. En uh, ik draag mijn keppeltje als ik uh, in school of bij een uh, religieuze aangelegenheid... of mm -hmm. bij een officiële aangelegenheid ben, draag ik altijd een keppeltje. Maar ik merk ook uh, dat ik in sommige buurten dat ook per se niet moet doen. Uh, dus zonder keppel voel ik me daar redelijk. Maar s'avonds uh, durf ik ook niet uh, de metro in. Omdat er dan uh, nou ja, clubjes uh, van mensen van skinheads zijn. Waarvan ik denk, uh, als die me aankijken of als ik terugkijk dan heb ik wellicht een probleem. Ja. Bent, u, bent u het gevecht wel eens aangegaan, in, in, in, niet in letterlijke zin... maar dat u het ophatte, dat u dacht... ik laat me nu niet verleiden om het af te doen, maar ik hou het gewoon op? Ik ben wel eens uh, de discussie aangegaan. En dat dus een keertje toen ik in de metro zat... en toen ik ja, te midden van een aantal jongeren belandde... ik was ergens anders over aan het nadenken... en ik beland in het midden van een groepje... Ja, uh, Eerste generatie uh, migranten. En uh, die zeiden toen tegen mij. Hallo, hé hey, jij. En toen zei ik. Uh, Hallo, uh, leuk dat ik hier, hier, uh, hier bij jullie zit. Uh -huh. Dus ik ben heel open daar tegemoet te gaan. En toen zei een andere jongen. Zei hey, je kan die oudere manier niet zomaar aanspreken met je of jij. En toen zei ik. nou Wat mij, met, wat mij betreft is het best. Dus. Maar goed, dat was een omgeving waar heel veel mensen waren. En uh, waar ik dat allemaal dat gesprek spreek wel aan durft te gaan, maar andere keren moet ik even kijken of ik in een andere in een treinstel ga, ga zitten, want ja. uh, dan durf dan durf ik het niet. Maar goed, dan, en ik ben dan, dan, helaas ben ik niet, ja, helaas ben ik niet de enige. Nee, maar uh, u, u, u begint heeft. nu over jij en over en over u, hè? Over, over hoe je hoe je toegesproken wordt, maar de, daar spreekt toch nog niet echt antisemitisme uit, zou je Daar zeggen? Daar spreekt geen antisemitisme uit. Maar uh, kijk, als ik mijn mond open doe... dan ben ik ook een buitenlander. En uh, dan uh, ja, kan me ook zomaar... je kan er zomaar als Jood worden uitgescholden... Uh, zonder dat je ergens uh, toe aanleiding geeft... of uh, terwijl je er natuurlijk wel bent. Maar ik... Uh, ja, dus dat Maar wilt u het goed. voor zijn... of heeft u het ook wel meegemaakt... dat u uitgescholden bent voor Jood? Ik heb het ook wel meegemaakt, ja. Ja, ja. Hoeveel pijn doet dat eigenlijk om, om, om een keppeltje dan af te doen en in de binnenzak te steken? Dat doet buitengewoon veel pijn. Want ik ben ontzettend trots erop dat ik Joods ben. En ik uh, hoef het niet te afficheren. Maar ik uh, voel wel dat ik uh, ja, in het nauw gebracht ben uh, door situaties die ik als uh, zeer onaangenaam ervaar. Ja. En is, de, is dit een verandering sinds een, sinds een aantal jaren of speelt dit bij u al langer? Bij mij speelde het niet langer. Maar het is een verandering die zich sinds een aantal jaren bij heel veel mensen heeft voorgedaan. Ja. U woont ook deels in Amsterdam, hè? Doet u daar het keppeltje ook af? En daar doe ik in sommige buurten zeker ook het keppeltje af. En dan loop ik niet op straat met een keppeltje. Ja. In een andere buurten waar ik naar Shoe loop, doe ik gewoon mijn keppeltje op. Als het ja. een buurt is waar ik dat uh, vertrouw. Nou kennen we Berlijn misschien wat minder goed in Amsterdam. En welke buurt in Amsterdam doet u dat dan af? amsterdam best. Ja, want... Wat, ja, denkt u daar dan? Kan... Wat denkt u dan? Nou, kijk, daar, daar, daar, daar kunnen dingen gebeuren. En ik, ik wil niet provoceren. Ik heb geen zin om een martelaar te worden. En ik, uh, ja, ik, wil, ik zou een normaal gesprek met de mensen allemaal willen aangaan. Stuk voor stuk. Uh, maar, uh, maar in een omgeving waar ik me veilig voel. En ik kan uh, ja, vertellen. En uh, op, uh, op oordelen en vooroordelen van mensen heel graag ingaan. Maar wel in een gewoon gesprek. Ja. U zegt, u wilt geen martelaar zijn. maar als ik u zo Praten en ik zie u als ik mijn ogen sluiten, een keppeltje afdoen. dat u door Amsterdam-West loopt, vind ik, beschouw ik dat als verlies? En natuurlijk is het een uh, verlies en dat beschouw ik zelf ook als, als een verlies. Maar, maar kijk, mijn identiteit hangt niet van mijn keppeltje af, mijn identiteit hangt er af van wie ik ben en waar ik voor sta. Ja. En wat is, er, wat is er tegen te doen dat er snel verandering in komt, denkt u? Ik denk dat we een heleboel programma's moeten maken... dat we met mensen in gesprek moeten gaan... dat we met mensen naar voormalige concentratiekampen moeten gaan... maar dat we ook met mensen gewoon naar synagoges moeten gaan... En, en gewoon in ruimte samen moeten zitten... en tegen elkaar moeten zeggen van ik wil jou graag leren kennen... en jij wil mij leren kennen en ik wil jou mijn verhaal vertellen... en ik wil heel graag jouw verhaal horen... en dat we dan op die manier in gesprek met elkaar raken. Ja. En dat gebeurt in een heleboel ja. situaties niet. Maar ik, ik kan niet in meenemen... Doen, dat, is het, dat is het jammer want ik ben maar een, heel, ik ben een hele kleine minderheid tegenover uh, ja, uh, tienduizenden. En dat is uh, wel eens moeilijk en wel eens ontmoedigend, maar uh, die situaties uh, hebben we in de geschiedenis vaker meegemaakt. En je moet uh, ja, kop op en uh, dat tegenaan gaan en uh, je best doen om het gesprek te blijven aangaan. Dat is de enige manier. Ik dank u wel. Uh, ik sprak met de rabijn Edward van Volen, die woont en werkt in Duitsland en regelmatig geen keppeltje op doet. Dank u wel. Ja, en vorig jaar was de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan een van de hoofdpersonen in het televisieprogramma Zomergasten enkele maanden voor zijn overlijden. Hij vertelde toen onder meer over de rol van zijn ouders in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb van mijn ouders geleerd dat de redenen waarom iemand in het verzet gaat, zijn ontzettend toevallig zijn. was een. Uh... Een klein dorp, dat had geloof ik 8000 inwoners. Het was uh, heel gesloten. Wie uh, doet nou mee aan verzet? Nou, in zo'n dorp ligt dat anders dan in een grote stad... waar geen ruimte is voor onderduiken. Waar uh, buren elkaar minder goed kennen. In, dit, in dit, deze dorpsgemeenschap uh, hield iedereen elkaar in de gaten... en hielp iedereen elkaar... Ja, het verhaal van Van der Laan was aanleiding voor de heruitgave... van de oorlogserinneringen van zijn moeder, J.P. Van der Laan Boelens... die eerder al verscheen in 1987 onder de titel... Lieve Eberhard, in antwoord op je vragen. Ik heb nu contact met Anneke Koksma van der Laan, de zus van Eberhard van der Laan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb het boek gelezen. Het is natuurlijk heel... Vrij veel over het verzet uh, waar, waar uw ouders in zaten. Hè? Kunt, kunt u kort vertellen ja. uh, wat zij in die periode precies gedaan hebben? Ja, dat is uh, niet weinig. Uh, mijn ouders die. Uh uh, kwamen in het verzet eigenlijk... Uh, ging dat geleidelijk. Uh, ze hadden iets van een golf van Mieland af tegen de Duitsers. En uh, ze hadden natuurlijk ook door hun religieuze achtergrond... waren ze tegen het national-socialisme wat tegen de parlementaire democratie was... en voor een totalitaire staat en geen vrijheid rasongelijkheid. en rassenongelijkheid. En natuurlijk ook uh, die rassenleer, wat vreselijk was... Uh, ze, ze zijn ingekomen. Ja, uh, wij woonden in een huis met een grote tuin. En uh, het vliegveld Valkenburg. Daar vloog men over onze tuin heen. Om Valkenburg te, dat vliegveld te bezetten. En mijn ouders zagen dus die uh, vliegtuigen gaan. En er werden ook dus neergeschoten. Dus vooral Nederlandse. Uh, toen heeft mijn vader ogenblikkelijk een noodhospitaal opgericht in Rijnsburg. Ja. Met de EHBO'ers die die hij was uh, arts, had he? opgericht. Ja, hij was arts. Daar. En uh, dus heel veel uh, gewonden zijn naar Rijnsburg gebracht en uh, die zijn daar verzorgd. En uh, later, uh, zij kende de familie Speelman, die woonde in uh, uh, Denneoor in Zuid-Laren, Denneoort. Dat waren uh, vrienden van hen, die man was de arts. En die had een broer, Wim Speelman, en die zat bij Vrij Nederland. En met hem zijn ze in aanraking gekomen. Toen zijn ze dus ook uh, de uh, Vrij Nederland gaan verspreiden. Uh, omdat ze dat een uh, heel goed idee vonden. En uh, uh, ze hebben altijd contact met hem gehouden. En later, ook toen de Duitsers probeerden... de uh, artsen, zeg maar de maatschappij... ter bevordering van de geneeskunst uh, in te lijven... is dus het medisch contact ontstaan in... Uh, uh, in 41, september 41. En daar, uh, daar had je een organisatie, zeg maar. Je had een top, dat was het centrum. En papa was daar. Dus prikt uh, vertrouwensman mm -hmm. in. En uh, uh, daar uh, hebben ze dus... Uh, want ze weigerden lid te worden van die artsenkamer... En uh, want op een gegeven moment hebben ze zelfs het, hun beroep afgeschaft, uh, zogenaamd dan uh, uh, op het over het woordje arts werd een pleister geplakt, en, uh, want ze wilden niet meedoen met die artsenkamer. En Zeijs uh, uh, Inkwart heeft dat op een gegeven moment overgenomen... van een NSB'er die daarmee bezig was. En, uh, toen hebben ze met z'n allen een brief geschreven. Die was door medisch contact opgesteld. En die brief heeft mijn vader... En, uh, er was net uh, hun derde kind geboren. Die heeft hij een beetje te vroeg gepost. Dus er kwamen opeens bij Zeijs Inkwart tien brieven uit Rijnsburg. En die waren van Rijnsburg en uh, Katwijk en Noordwijk. Mm -hmm en toen mijn vader de boete kwam betalen... Uh, bij uh, dat kantoor van die zeis inkwart kwart ergens in Rotterdam... toen werd hij dus gearresteerd. Ja, heeft hij vastgezeten? Ja, toen heeft hij daar vastgezeten, ja. In de gevangenis. Ja. Uiteindelijk door een, door een eigen sterk, ijzersterk val ook weer zelf vrijgekomen, hè? Ja, maar ook omdat de directeur van uh, die papa echt enorm geholpen heeft... door hem de eerste avond al dat hij daar kwam... Uh, te vertellen... Uh, uh, want hij zag natuurlijk dat er meer artsen daar gevangen genomen waren. Die heeft hem in contact gebracht met een andere dokter... En die heeft hem gewaarschuwd. Die ook bij medisch contact zat. Die zei je moet niets toegeven. Nooit iets toegeven. Want hij had het wel een beetje half gedaan. En mm -hmm. hij is dus ook er niet uitgekomen. En papa die heeft dus. Voor uh, vorst en vaderland gelogen. Dat ja. hij van niets wist. Ja. Ja. Wat, wat mij opvalt aan het, aan het boek. Aan het eind komen pas eigenlijk. Ja. Uh, lees je eigenlijk pas de vragen. Die Eberhard aan, ja. aan zijn ouders uh, wilde stellen. Um, ja. Die heeft hij gesteld. Als ik het goed gelezen heb 7 september 1983 heeft hij die vragen opgesteld. Ja, zeker. zeker. Um, betekent het dan dat er eigenlijk bij, bij, bij u thuis... Uh, met uw ouders nooit over de oorlog werd gesproken? Nee, totaal niet. Waarom Regen niet? Helemaal niet. Er werd wel over gesproken als we wilden. En uh, dus, uh, mijn vader en moeder die beriepen zich er ook helemaal niet op. Uh, wat ze allemaal gedaan hadden. Toen we klein waren dachten we dat iedereen in het verzet zat. Maar dat bleek later wat anders te liggen. Maar uh, uh, mijn ouders die, uh, ja, die spraken er uh, niet opschepperig over. of uh, Het was nou eenmaal zo. Ja. En, uh, maar wilden uh, ze de kinderen er niet mee belasten? Was dat het? Nee, nee hoor, nee, nee dat is niet zo. En ze hebben er best over gesproken tegen ons, tegen de ouder. Kijk, Ebert is natuurlijk van 55, dat is echt een nakomertje. Die, uh, uh, die was geïnteresseerd in geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. En uh, daardoor kwam het eigenlijk meer. Maar het is helemaal niet zo dat men, onze ouders er niet over spraken. Uh, nee hoor, dat was echt niet zo. Nee, maar maar voor special. Ebert het, ja, was het echt iets speciaals. Ja, voor echt. Ebert was het nog specialer, zou ik maar zeggen. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Nee. Misschien omdat hij helemaal niks ervan had meegemaakt of zo. Ja. Dat er zoiets erbij zat. Ik weet het niet. Maar hij was zeer. En hij was ook altijd heel goed op de hoogte van nieuwe visies en nieuwe boeken over de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja Daar was hij erg in geïnteresseerd. Gewoon. Ik, ik, bijvoorbeeld ja. Een van de vragen die, die, die is... Ja. Dat hij zegt, Papa heeft mij ooit verteld dat de kristalnacht zijn ogen heeft geopend. Dit, 1938, vind ik rijkelijk laat. Hoe zat ja, dat? Ja, ik ook. Best wel een pittige vraag aan je vader. Ja, ik ook. Maar die heb ik ook niet, uh, uh, daar heb ik niet een goed antwoord op nee, gevonden. want in het ze boek is dat niet te de... vinden, hè? Nee, ze hadden in januari 1933 al zenuwachtig moeten worden. En zeker bij Neurig Bergenwet in 1935. Dus dat dat, dat heb ik ook niet begrepen. Ik vond nee. het een goede vraag van heel Ja, uit. Zeker. Ja. En uit het boek blijkt ook dat, dat uw moeder eigenlijk pas na de oorlog werkelijk hoorde wat er gebeurd was met de afgevoerde Joden. Ja. Heeft u ja, daar ook dat... wel eens aan getwijfeld? Want je hoort toch vaker mensen zeggen nou, eigenlijk wisten we het wel van de Holocaust. Ja, nee, maar dat, de, ja, dat verrast mij ook. En uh, ja, Mijn moeder ging daar niet over liegen. Sterker nog, ze hadden Joodse onderduikers en die wisten het ook niet. En ze dachten echt dat mensen ingezet werden voor de Duits Oorlogsindustrie. En ja, ik vind het ook. Uh, nou, je kan het je ook niet voorstellen, natuurlijk dat men van plan is zomaar een groep mensen uit de samenleving te vermoorden. Nee. Dat, dat gaat iedereen zijn voorstelling te boven. Maar uh, nee, zij, zij dacht echt zo. Zij dachten zo. En ja. ze, ze wisten het gewoon niet. Nou las ik in het ja. boek ook nog dat uh, in oorlogstijd uh, is uw moeder zwanger. Be bevalt van een kind. Dat is een hele ingewikkelde situatie. Ja. Dat er een NSB-gynacoloog zou komen. Uiteindelijk wordt het ja. een ander. Uiteindelijk wordt dat jongetje doodgeboren. Maar die wordt in ja. het boek Eberhartje genoemd. Noemd. Ja, uh, nou, we werden allemaal Eberhardje genoemd. Hoe, waarom was dat? Nou, uh, om, nee, ja, dat kwam omdat uh, als er een jongetje geboren werd... dan zou het een EE worden. En, ja. en, want mijn vader heette Ed Edsard Ebel. Uh, ja, ja, en uh, dan zou er ook iets zoiets... en ze hadden Eberhardje kennelijk bedacht, dat weet ik niet... om Gert had dat daar ook altijd over... En, maar helaas kregen ze eerst vier meisjes. En toen, ja. uh, nou, dat is niet waar. Drie dus. Ja. En toen, maar dat jongetje, dat, dat was heel sneu natuurlijk. Want uh, mama was toen hoogzwanger. Heeft ze ook mee vanwege die spoorwegstaking... moest ze fietsen van Hardenberg naar Rijnsburg... Ja. met uh, bagage en, uh, en een kind achterop. En papa had dan natuurlijk ja. andere twee de grootste kinderen en ook uh, bagage. Maar dat was natuurlijk een enorm zware tocht is dat geweest. En dat, dat is dan was, misschien wel uh, fataal geworden voor ja, die ja, uh, dat denk ik wel dat dat ja, nou het dood kind schijnt... is. Ja nee, ja, nee, het Heel schijnt verstikt te zijn. Oké, okay, ja, ja, dat ja. las ik ook. Ja. Ja. Nou, ja. Goed, uiteindelijk nee, maar... is er in ieder geval een, een, een Eberhard gekomen. En ja. met Anneke spreek ik nu. Uh, ja. Fijn om u gesproken te hebben. Ik ga nog even melden dat het boekje... wat echt een mooie familiegeschiedenis uh, in zich heeft... heet Lieve Eberhard in antwoord op je vragen... en is uitgekomen bij uitgeverij Bas Lubbehuizen. Anneke Koksma van der Laan, dank u wel voor het gesprek. Oké, okay, graag gedaan. When you really loved someone door de Zweedse Anjeta van ABBA. Moeder, verheers en buiten! Weer een prachtige koningsdag. Het is gewoon een prachtige verjaardag. Het had niet mooier kunnen zijn dan dit. Daar is mijn steden. Daar is kongli-hoyden. Ik wil een en mogelijkheid een verschillende opdracht. Ik wil mijn woorden beginnen met ons Bedankt. Leef de koning. Ja, komende vrijdag viert Koning Willem-Alexander zijn 51e verjaardag. En wij vieren dat met een serie over zijn koninklijke generatiegenoten. Vanavond de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel. Of Daniel ik denk Daniel. In de studio bij mij is aangeschoven Koningshuisverslaggever Kizia Hekster. Welkom is Daniel of Daniel? Daniel. Ja, dacht ik al. Ja. Dacht ik al. Hè. Zweeds, mag het. Ja, kunnen onze koning en, en koningin het goed vinden met de Zweedse generatiegenoten eigenlijk? Uh, ja. Uh, Victoria en Willem-Alexander kennen elkaar al heel erg lang. Er was zelfs uh, sprake van, vooral in het circuit. dat zij misschien wel voor elkaar bestemd waren. Dat, dat betekent in die termen dat ze elkaar ook wel even ontmoet hebben. Ze hebben aan elkaar ja, gesnuffeld. Ja. Ja, ja, volgens mij waren er een heleboel <lacht> mensen die dat een goed idee vonden. Ja. Um, maar dat was natuurlijk lastig, want zij zijn allebei troonopvolger. Dus dan zou er opeens één land vacature hebben voor de liefde koning Liefde gaat toch voor alles kiezen, ja. Ja, maar het, uh, het was geen liefde uiteindelijk. <lacht> okay. Dus uh, het probleem deed zich niet voor. En nu nee. is zij dus al heel veel jaar gelukkig met haar Daniel. En... Uh, er is ook een soort uh, over en weer traditie tussen de Zweedse en Nederlandse Koningshuizen om um, Peet ouder te zijn van de troonopvolger. Dus Willem Alexander is Peet vader van prinses Estel, dat is de dochter van Victoria. Ja. Um, Beatrix is weer de peetmoeder van Victoria. En Amalia is weer de peetdochter van Victoria ook. En op het huwelijk van Victoria met haar Daniel... was Amalia ook bruidsmeisje. En dus die, die, die, die, die, die dat hebben echt diep. wel een hechte band met elkaar, ja. die families. Ja. ja. En wat voor een prinses is Victoria? Ik, heb, ik ken haar niet, ik heb foto's gekeken. Lijkt mij een open, vrolijke dame. Maar misschien zie ik er helemaal naast. Uh, ja, ze, uh, vorig jaar werd ze veertig. Toen heeft ze een heel groot interview gegeven. En toen omschreef ze zichzelf um, als iemand die eigenlijk leeft voor Zweden. Dus heel uh, ambitieus. Stelt hele hoge eisen aan zichzelf. Heel perfectionistisch. En ze zei ook, ik uh, ben iemand die, uh, die er graag op uittrekt. Ze is een enorm buitenmens, zoals heel veel Zweden. Dus je ziet er heel vaak uh, skiën of uh, zeilen. Ze is nu bezig met een, een wandeltocht door ja. haar land. Ja. Ja. Uh, ze heeft al zes opzitten, geloof ik. En morgen... Uh, gaat ze naar Lapland om daar te wandelen... en om te kijken hoe uh, de mens de, de natuur beïnvloedt... maar ook om kennis te maken met haar onderdanen. Dus uh, ja, ze is ook heel ja, gewoon... Haar onderdanen, ze moet natuurlijk nog wachten tot, uh, tot Gustav... Toekomstige, en er is. toekomstige ja. onderdanen, klopt. Ja. Ze gaat ook gewoon winkelen en zo, in, in Stockholm en zo. Ze, ze laat ja. zich op straat ook gewoon zien. Ja, er is, uh, ze, ik, ik geloof dat ze wel een van de... misschien wel de meest aanraakbare kroonprinsessen wereld is. En uh, dat vindt ze ook leuk. Er dus zijn te pas en te onpas selfies van mensen met haar. Daar doet ze ook helemaal niet moeilijk over. Dus uh, ja, wat Want dat betreft dacht, is ze uh, wel wat opener dan onze... Ja, ik dacht dat wij altijd wel familie. aan top stonden. Wat dat betreft van openheid en verjonging... en makkelijk zijn op ja. straat. Maar zij, zij verslaan ons met glans? <laughs> ja, dat past misschien ook wel um, nog meer bij de Zweden. weet ik niet, maar in ieder geval dat geldt voor haar zeker. Er is onlangs ook een filmpje van haar op YouTube verschenen... vanuit het Koninklijke Huis. En dan zie je haar op hoge hakken. Rennen door het paleis waar ze werkt. En um, de, als een workout. En dat is dan uh, als stimulering van de stichting waar zij en haar uh, man. Uh, veel voor doen en die probeert kinderen aan te zetten om meer te bewegen. Dus ja, dat zijn allemaal wel uh, hele opvallende dingen... die je uh, Maxima ja. niet zo gauw ziet doen, denk nee. ik. Nee. Zij heeft iets wat bijna niemand heeft. en Een raar probleem, lijkt mij. Ze, is, ze heeft gezichtsblindheid. Ja. Uh, ja, dat is niet handig natuurlijk voor een uh, toekomstige koningin. Ze heeft overigens ook dyslexie, net als haar uh, vader. Ja. Uh, anorexia heeft ze achter de rug. Maar die gezichtsblindheid, dat is iets wat... Um, ja, ja, best wel extreme vormen kan aannemen. Dus het, ja, misschien heb je ook wel eens dat je denkt: wie was dat ook alweer? Maar dan. Uh, dit, dit gaat wel uh, een graadje verder. Dus zij kan. Ze heeft echt moeite om soms ook bekenden te herkennen. Ja. En daar schijn je allemaal trucjes voor. Uh, te kunnen leren. Dus dat je let op uh, andere kenmerken mensen. Maar dan leer je je mensen. man kennen, die Daniel, komt, uh, die komt ja. bij te, Waar kwamen zij elkaar tegen trouwens? Uh, Daniel die heeft zij ontmoet in de sportschool. Het was haar personal trainer. Zij heeft dus anorexia gehad toen ze een jaar of 19 was. Toen uh, daar is ze overheen gekomen in Amerika, is ze daarvoor behandeld, is ze gaan studeren. En toen ze terugkwam hadden haar artsen gezegd, het is misschien wel goed om te gaan sporten. Daar heeft ze dus deze Daniel ontmoet. En het verhaal uh, wat hij geloof ik wel eens verteld heeft, is dat hij zich wel vier keer aan haar moest <lacht> voorstellen. Want elke keer vroeg ze meer, wie ben je elke alweer? Dus ja, uh, het was geen liefde op het eerste gezicht, want N dat, uh, dat nee, kan zij niet. Op het vierde, vierde gezicht. Uh, liefde op het vierde gezicht, En misschien ja. als ze een beetje slaper is, dat ze ochtends <lacht> oh, nog steeds <lacht> zijn, steeds die, die naast Ik geloof dat je in het meest extreme uh, geval zelfs je eigen gezicht niet kan herkennen, als je echt lijdt aan... Uh, aan een nou ja, dit de serie, als je het serieus neemt, is het voor je toekomstige vak ook best wel gek. Dan moet je voortdurend ingefluisterd worden als je ergens op bezoek bent. Ja, ja ze heeft natuurlijk uh, veel adviseurs om zich heen. En het kan ook zijn dat je op andere dingen gaat letten. Op stemmen, op andere eigenaardigheden van mensen, hoe ze lopen. Ja, weet ik niet precies hoe ze dat doet. Ja. En hoe lang gaat het nou nog duren voordat zij koningin wordt? Wat schat je in? Hoe gaat het met die Gustav? Hoe oud is die? Nou, die is nog best wel jong. Die is uh, 71 wordt hij volgens mij volgende week of 72. Dus, uh, Fijn dat jij dat jong vindt. <laughs> nou ja. <laughs> um, kijk, uh, Beatrix die abdiceerde op haar 75ste. Maar is in, bij, uh, bij de Zweden is dat niet de bedoeling. Zijn grootvader is hij opgevolgd. Want zijn vader die stierf bij een uh, vliegtuigongeluk. Die werd 91. Dus met een beetje geluk of pech voor Victoria... moet zij nog 20 jaar uh, wachten. Um, ja, dus dat zal nog best even kunnen duren. Oké, okay. en, en, en, en, en hebben zij in Zweden net, want we hebben het uiteindelijk over Willem-Alexander stiekem weg, dus een grote U-bocht die we ja. maken, maar ja. hebben, zij, hebben, hebben zij eigenlijk ook zoiets als een Koningsdag? Bestaat dat daar? Uh, zij, hebben, zij vieren ook de verjaardag van de koning. En de koning is toevallig, net als Willem-Alexander's grootmoeder, Juliana, ook jarig op 30 april. Dus dat is volgende week. En uh, dat is een beetje een mengsel eigenlijk tussen hoe Juliana koning in de dag vierde en Prinsjesdag. Dus uh, er komen allemaal... Bordesscènes? Er is een balkonscène. Ja, dus die okay. lijkt meer op Prinsjesdag. Ja. Met de koninklijke familie in het paleis. Maar daar vooraf uh, is dan, uh, komen allemaal kinderen bloemen geven aan de jaren koning en er is ook een soort militaire parade. Maar het is niet zo heel uitbundig als bij ons in het hele land overal uh, uh, feest. Er zijn wel, het is wel een vrije dag. Ja. Maar um, de koning trekt er niet op uit. Oké. Okay. Ga je trouwens zelf? Uh, ja, je gaat hard werken natuurlijk de komende dagen al. En, en wat, uh, wat ja. is het nou vrijdag al? Ja, ik zit er helemaal niet in. Nou ja, ik ga donderdag. Ik heb hem wel eens ontmoet, maar wat weet ik? Ontmoet, mij, ik heb hem wel eens ontmoet, mij, maar ik hou hem ja. niet zo goed bij. Nou, nou ja. ik kan je vertellen dat hij vrijdag in Groningen is en daar, uh, daar, daar ik. ben ik dan ook bij. Ja. Oké, okay, nou, ik ga je daar heel veel plezier wensen. Ik denk niet dat Victoria er is, maar die kijkt vast wel via een schermpje mee. Dit uh, was Kiesja Hekster, onze koningin van de koning, zal ik maar zeggen. Onze radio-koningin van de koning. Um, morgen is er weer een oog op morgen en dan zit hier Mieke van der Wij. Goedemorgen.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 Boek nu naar NL. NPO Radio 1.